Derde deel, een kist gele vioolkjes. Nee, het spijt me, weet, maar we moeten dat schip laten uitvaren. Zoals u wilt, sir. Ziezo, heren. Hm, het is alweer bijna dag. We moesten maar eens maken dat we onder de wolk kwamen. Graag. Want mevrouw gaat me de huid vol schelden als ik iedere nacht zo laat thuis kom... Uh, kan ik je lucht geven, John? Graag. Een telegram, sir. Voor Inspector Wade. Geen maar hier. Het is nou trouwens toch te laat. Dat telegram is natuurlijk van Eeknes. Het wapen van Troye is al buiten onze territoriale wateren. Oh, we zijn zo'n stuk vroeger vertrokken. Als ik terug ben in Londen, weet, moeten wij toch eens praten. Ondertekend Akenes. Wat heeft dat te betekenen? Eeknes, Ragged Lane, Lord Siniford en Ann Smith waarschijnlijk ook...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 Vertel jij de heren wat je allemaal gezien hebt. Het uh, is gewoon brutaliteit dat jullie oude money niet meer de rust kunnen laten. Ik heb me nog eens nodig om mijn leeftijd verdikkelde. Kom, kom, kom, kom. Maar Anders, Dan zullen je echt niet lang meer ophouden. Vertel ons alleen maar wat je gezien hebt. Uh, eigenlijk niet zoveel. Ik hoorde opeens een ontzettende druin. Ik lag te pitten om de, om de hoek in de portiek tegenover de bank. Nou, toen hoorde ik opeens die klap. Hoe laat was dat? Uh, weet jij wel nou, toen ja, toevallig mijn horlozen niet bij me. Goed, goed. Je hoorde dus een explosie. Wat gebeurde er toen? Ja, ja ik was toch wakker. Dus ik dacht bij mij, ik kan net zo goed ook even eens kijken. Het was wist gewoon niet wat ik zag. De hele bovenste verdieping van het nieuwe gebouw stond in de fik. En heb je toen de brandweer gewaarschuwd? Nee, nou, dat hoefde niet meer. Die was er al. Ik dacht wel, wat een gekke uniform hebben ze aan gasmaskers, zoals in de oorlog. Het lijkt wel een soort rubberpakken wat ze aan hadden. Zag je ook wat ze deden? Ja, blussen natuurlijk. Toen dacht gedacht. maar...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 de, de smaak die smakte in een vrachtwagen, gingen de meiden door. Je hebt dus van geen van die mannen het gezicht gezien? Dat zijn toch al, er zijn allemaal gasmaskers voor. Je kon nog niet dat van de laag gezicht zien. De rubber van dikke. daar is geen twijfel aan. Maar wanneer Eekens werkelijk hun leider is, waarom is hij dan vlak voor deze overval uitgevaren? Dat is iets wat we misschien in het Mecca-hotel aan de weet kunnen komen.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 John, daar is het dan. John, lieve John. Ik moet nou weg. John. Lijla, liefste Lijla. Lucht is thuisgekomen. Mijn lieve duurk is Hou haar aan de praat, zodat ze niet kan zien in wat voor toestand u miss Lila, hebt gebracht.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 Tussen die haakjes, waar is er? Oh, dat zou ik nog helemaal vergeten te vertellen. Dat huis in Danger Street, u weet wel, waar u toen de Chinezen hebt gezien, hè? Dat is dan, hè? Wil iemand het kopen? Ja. Hoe weet u dat? Is Mr. Lane met kapitein Eeknes vertrokken? Ja. Om u de waarheid te zeggen, inderdaad. Inspecteur. Hm?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 Je superieuren hebben je bij ons gedetacheerd... in verband met de zaak van de rubberbandieten. Hm. Dank u, sir. Dat doet me genoegen. <laughs> Elke jij moesten de koppen niet maar bij elkaar steken. Morgenochtend melden jullie je bij me... om me te vertellen wat jullie plannen zijn. Het lijkt me dat we allereerst die Anne moeten zien te vinden, sir. En? Welke EN? Die vrouw die kapitein Ekenes toen is aangevlogen, sir. Het is mogelijk dat Lord Sinifoot haar ergens veilig heeft opgeborgen. Geloven jullie dat ze zo belangrijk is?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 Zoals u buiten ongetwijfeld al heeft kunnen zien... ...Reed Scottis is werkelijk riant gelegen. Met een tuin tot aan de rivier en een eigen aandachtstijger. Hier binnen krijgen we eerst... Ach, dat is toch werkelijk een schandaal. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand als Lord Reniford het in zo'n toestand achterlaat. Hoe lang staat het al leeg? Het huurcontract was gisteren afgelopen. Maar wanneer is Lordship is vertrokken zou ik werkelijk niet kunnen zeggen.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 Hier aan die dozen had in en er wordt nog bergen terwijl even in de vuilnisbak kunnen doen. Met wat voor naam staat er op die kartonnen doos? Sandra Simpson, een modiste in Maidenhead, Mr. White, zeer gerenommeerd hier in de omgeving en zeer prijzig. Zullen we verder gaan? Waar ben je nu, John? In Maidenhead. Luister ook.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 de auto, zei u. Vanochtend heel vroeg. Hij kwam uit de richting van Reach, Cottage. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat u dat vraagt. Er heeft hier inderdaad een auto staan te wachten. Een uur of half drie. Hij is doorgereden in de richting van Burnham, vertelde mijn maat. De bomen waren dicht voor de goederen van twee uur drieëndertig. Hij heeft niet toevallig het nummer genoteerd, zeker? Uh, nee, nee. Kijk, als u dat zingen niet had gehoord, dan had hij er waarschijnlijk helemaal niet verder op gelet. Zingen? Welk zingen?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 zeker niet als je back off bent. Mocht je me nodig hebben, dan bel je me maar. Oké, okay, bedankt. Tot morgen. Tot morgen.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 Hoe zou ik dat moeten weten? En met Anne? Anne? Ik ken geen Anne. Met uitzondering van een meisje dat hier vroeger hebt gewerkt. Nou, dat was me er eentje. Neem u dat van me aan. U hebt een mooie kans voorbij laten gaan. U had me kunnen vertellen dat uw man met die Anne vandoor was gegaan. <laughs> ja, een vrouw die er met Gordy vandoor gaat, die moet gek wezen. Met zo'n onderdeurtje. We hebben redenen om aan te nemen dat die Anne inderdaad niet bij de volle verstand is, Mrs. Oaks. Oh, goeie genade, wat ben ik moe?